Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Ierland houdt op 2 oktober opnieuw een referendum over het gedrag van Lissabon. Premier Cowen heeft de datum in het Ierse parlement bekendgemaakt. Vorig jaar juni wees een grote meerderheid van de Ierse kiezers het gedrag nog af omdat de andere EU-lidstaten de Ier op een aantal punten tegemoet zijn gekomen... hoopt Cohen dat de crisis in oktober wel voor het verdrag stemmen. In het verdrag van Lissabon staan afspraken die de EU beter zouden moeten laten functioneren. Moet volgend jaar in werking treden. De industriële productie in Duitsland is in mei onverwacht sterk gestegen. De productie steeg met 3,7 in vergelijking met april. Het is de grootste stijging in bijna 16 jaar. De groei is veel groter dan verwacht. Analisten hadden op een half procent gerekend... Productie onder meer de autobranche nam toe. En ook het aantal fabrieksorders in Duitsland steeg sterker dan verwacht. Minister Plasterk wil fraude met beurzen voor uitwonende studenten harder aanpakken. Komt nu geregeld voor dat studenten eigenlijk bij hun ouders wonen... maar een ander adres opgeven om een hogere beurs op te strijken. Scheelt in een kleine 2000 euro per jaar. Volgens BVDA-kamerlid Spekman kost dat de staat jaarlijks zo'n 80 miljoen euro. Plasterk wil studenten die frauderen boetes opleggen.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 In mei stapte de VVD'er Frank de Gave al na twee maanden op bij DSB. Hij zou niet goed overweg kunnen met Scheringa. Vorige week hield directeur Sparen en belegger René Freiters het bij het DSB voor gezien. Het weer en de zon, ook enkele regen of onwisbui, het wordt een graad of 19. Dit was... BeachNet, het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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon, zee, Zandvoort en zom. zomerhitz. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de Muziek Boulevard. Midnight train going to New Orleans. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight. A okay room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share. This De Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Don't tell me to stop, till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 Mamá Tierra, una de la creación. Si su palabra is nuestra palabra. Su pejido is nooit de Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la de. This is the live, live, best, best.